Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mannen die gisteren een aanslag pleegden op een Joodsfeest in Australië... waren een vader en zoon van 50 en 24 jaar. Ze schoten 15 mensen dood op een Chanukka-viering op Bandai Beach... een beroemd strand bij Sydney. Deze vrouw is er kapot van. Het is gewoon don't Je that niet dat dat hier in deze like... gemeente I just, feel real. Een van de schutters werd zelf ook gedood. De ander, zijn zoon, werd jaren geleden alleen gecheckt door een Australische veiligheidsdienst. Omdat hij mogelijk banden had met terrorgroep IS. Scholieren die tijdens de coronacrisis werden gematst bij hun eindexamen... kwamen daarna vaker in de problemen dan andere studenten. VWO'ers vielen op de Unie twee keer zo vaak uit en wisselden ook twee keer vaker van studie dan geslaagden die een normaal examen moesten afleggen. Dat staat volgens Trouw in een onderzoek van het ministerie. De datacenters in ons land verbruiken samen evenveel stroom als 1,9 miljoen huishoudens. Dat heeft het CBS berekend. Vorig jaar ging het om ruim 4 van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland, drie keer zoveel als acht jaar geleden.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 Op dit moment niet, nee. Het lijken er wel koninen zo groot zijn zal. Maar die komen mooi uit de bosjes, die vreden de zakken leeg. En dan, uh, dan gaan ze weer weg. Uiteindelijk moeten er ondergrondse containers komen, maar wel pas over twee jaar. Dat duurt veel te lang, vinden inwoners van Hengelo. Het weer nog, dag begint met best wat zon, vooral in het midden en zuiden. Later breiden die opklaringen uit en wordt het overal zonnig. Alleen aan de kust blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergraasmeer richting Koenplein... ...staat 9 kilometer file tussen Knoop Watergraafsmeer Watergraasmeer en Slotervaart. Kwartiervertraging, de rechterrijstrook is afgesloten. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversummenknoop het Rijnsweert... ...9 kilometer langzaam rijden. En 230 Utrecht richting Maasen ...tussen Maas en Veen en de A2 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 In my ear telling me that she wants close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 Dan zie je niet alleen. Maar in een man van ziedheid. Van buiten lijk ik hart. Maar prikker in door. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Scholieren voor wie tijdens corona de exameneisen werden versoepeld, vielen in het vervolgonderwijs vaker uit en wisselden vaker van studie, Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Onderwijs. In de auto van de schutters van de aanslag op een Joods festival in Sydney... is een vlag van terreurgroep IS gevonden, meldt de Australische omroep ABC. De Australische Veiligheidsdienst deed volgens de zender al eerder onderzoek... naar mogelijke banden tussen een van de schutters en IS. En de Amerikaanse regisseur Rob Reiner en zijn vrouw Michelle... zijn doodgevonden in hun huis. Volgens Amerikaanse media zijn ze vermoord door hun zoon. Reiner regisseerde onder meer When Harry Met Sally... Het weer in een deel van het land vanochtend al zon, later op meer plaatsen, behalve aan de kust, bij een graad of 10. Dit is ZFM. The same, the girl you came and changed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 chapter and apple short Out the door He will know just what it's for